Met het vertrek van Beto O'Rourke zijn er nog 17 presidentskandidaten bij de Democraten over. Joe Biden, Elizabeth Warren en Bernie Sanders staan in de peilingen ver voor op de rest. De overheid in de Indiaanse hoofdstad New Delhi deelt 5 miljoen mondkapjes uit vanwege de enorme luchtvervuiling.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 In 2015 was Van Tehek tweemaal maal uh, onwel geworden tijdens een optreden. Hij onderging toen een zware hartoperatie en was een tijdje uit de running. Het weer, vannacht niet koud, 11 tot 14 graden, maar het gaat wel regenen. De komende dag wisselvallig met in de middag ook wat zon en ongeveer 15 graden. Zondag bewolkt met meer regen. 72 procent van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger.